Wanneer een schip de haven uitvaart, dan moet hij eigenlijk al direct zijn kompas in orde maken. Want hij zal altijd last krijgen van, van stromingen. Dus altijd zal hij op zijn kompas moeten, moeten letten. Opdat hij zijn koers blijft bepalen. Want als hij dat dus niet doet, zou dat mogelijk kunnen zijn dat hij in een verkeerde haven terechtkomt. Zo ook met onze gemeente. Ik kom zelf uit de Adventistische wereld, sabbat vieren. Ik heb heel even het Evangelische wereld mogen leren kennen. En uiteindelijk zijn wij Messiaans geworden, wat in die tijd nog niet bestond. Ik heb Jezus voor Yeshua gewisseld in zijn naam. In die tussentijd hebben we mogen leren wie, wie, wie wat was en uh, wat was nou de oorsprong. Ik heb onderzoeken gedaan, hoe, hoe, hoe, hoe zit het nou? Heet die nou Jezus of heet die nou Yeshua? Moest, uh, moest Jozef nou zijn naam Yeshua noemen of was het nou Jezus? Afijn, uh, er is niemand of weinig mensen die daar echt uh, duidelijkheid kan geven. Ook de mensen in Israël niet. Maar dat is dat niet zo belangrijk... Want de Yeshua is met Jezus van voorheen. Er is geen verschil. En ik vind dat heerlijk om dat te weten. Ik heb altijd, altijd onze vader Yahweh aan het Vanaf het begin tot de dag van vandaag. Er is voor mij geen verschil in die, in die, in die goden of in God. Uh, ik heb ook mogen leren uit de Bijbel. Trouwens, als er één ding tastbaar is dan is het wel de Bijbel, het woord van God. Meer dan dit heb ik dus niet, wat tastbaar is. En ik heb er al een paar versleten. Ik had eens een, de, nieuwe, een nieuwe Testament, dat, van dat krantenpapier, daar heb ik echt gewoon ja, overal bij me in mijn, in mijn zak, en ik gebruik ze als een notitieboek. En eigenlijk ben ik heel blij dat ik in het Nieuwe Testament zo diep ben ingedoken dat ik eigenlijk wel redelijk veel weet van het Nieuwe Testament. Wij zijn hand zijn we teruggegaan naar de Torah en de profeten. Wat ik wel wat van wist, maar uh, dat was ook wel goed. Maar aan de andere kant was ik toch dankbaar dat ik het Nieuwe Testament ook heel goed ken. En toen ik tot geloof kwam, toen heb ik een onderwijzer die tegen mij zei, weet je Louis, in die tijd hebben die mensen niet zo'n bijbeltje op hun schoot. Ik vond het eigenlijk een hele mooie gedachte, want dit soort dingen zijn bij mij heel erg belangrijk. Het Nieuwe Testament, die was er toen nog niet in de tijd van Yeshua. Er worden natuurlijk heel veel verhalen uit, uit, uit, uit de Bijbel verteld, uit het Nieuwe Testament... Maar die mensen die hier beschreven staan, die hebben niet zo'n Bijbel. Ik heb veel gelezen in het Nieuwe Testament. Wat het Nieuwe Testament genoemd wordt. En uit het Jodendom. En uit het Christendom. Eén ding kan ik uithalen, dat in die tijd van Yeshua. Of in die tijd dat, nadat Yeshua naar zijn vader toe is gegaan. Niet helemaal boter tussen het jodendom en het christendom. En eigenlijk vandaag ook nog steeds niet. Want je hoeft toen eigenlijk maar te zeggen van... dat er een opstanding is uit de doden... of je wordt gewoon in de gevangenis gegooid. Voor jaren. Zo ging dat vroeger. Eigenlijk heb je vandaag precies hetzelfde. Ik probeer het nu iets te zeggen, maar ik probeer het ook wel als een vriend... Weer dit gebouw te verlaten na de dienst. Uh, het zal niet altijd leuk zijn. Maar als ik hier alleen maar ben om een ieder naar de mond te praten. Dan ben ik niet waardig om hier te staan. Ik wil alleen maar duidelijkheid geven. En ik weet ook dat alles wat bijbels is, is niet altijd van God. Staat wel in de Bijbel, maar het is niet wat God dus eigenlijk bedoelt of wat hij zegt. En dan kan het wel geschreven staan. Want er staan namelijk ook van woorden van er staat geschreven. Maar Yeshua, die zei ook maar er staat ook geschreven. En dit soort woorden ken ik heel veel. Er staat alleen in het Nieuwe Testament. Dus. Ik wou, ik wou eigenlijk uh, beginnen met uh, Toen Yeshua op deze wereld kwam. Weet eigenlijk, of althans, dat, dat kan een ieder weten dat hij zou komen. Iedereen kan het weten. Want de profeten hebben gesproken vanaf Jesaja en daarvoor nog dat er dus een, een kind geboren zal worden uit een maag. Ja, en, uh, en wanneer dus ik lees dat het een maag is, een kind geboren uit een maag, dan kan die dus nooit verwekt worden door een mens. Want dat kan niet, want dan ben je geen maag meer. Dus als iemand verwekt wordt en hij is nog maag, dan kan het alleen maar door God gedaan worden. En anders is het dus gewoon niet mogelijk. Het gekke van alles is, hij is gekomen, maar die, we hem, die hem verwachten, die hebben het niet, hebben het niet geweten. En het is nogal zo, nog zo belangrijk dat hij die, dat die komen zal, Yeshua. Als we even naar Matthäus toe gaan, Matthäus 1. Ik zal gewoon vers 21 lezen. Ze zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Het is heel erg belangrijk dat hij komt om de zonden te lossen van zijn volk. Dus hij kwam eigenlijk voor zijn volk. Daar is hij voor gekomen. Het vreemde van alles is, het volk die hij moet verwachten, die wisten dat niet. Er zijn wel mensen die dat wel weten, zoals die koningen, die hebben de tekenen gezien, en, en ze zijn er naartoe gegaan. Maar de fariseeërs en de schriftgeleerden, die wisten het ook. Dat hij zou komen en dat hij in het geboren zou worden. En af en toe, dat weten ze allemaal. Maar eigenlijk reageren ze daar helemaal niet op. Hoe komt dat dan? Dat is het hele vreemde van alles. Je verwacht iemand en hij is er. En hij heeft vaak genoeg gezegd, ik ben het. En niemand gelooft in hem. Dat is echt gewoon heel erg triest. En vandaag van de dag is er eigenlijk nog steeds niets veranderd. Alles is nog steeds bij hetzelfde gebleven. Fijn, uh, dit, dit, moet je dan, dit moet je dan onderzoeken hoe dat komt. Het volk Israël is een uniek volk. Hij is superieur. Je moet het zo zien... Wanneer uh, wij zeg maar een leger hebben, dan kan je hem echt, echt vergelijken met de, met de marine. Ja? Het is een uniek volk. God heeft dat volk lief. Hij is uitverkoren uit alle mensen van deze wereld. Dat is het volk Israël. Alleen is dat zo, dat hij dat eigenlijk niet meer is. Ja, dat, uh, dat is het vreemde van alles. Dat is hij dus niet meer. In die mate zoals die dus was. Wij hebben een probleem dat wij altijd het volk Israël zien als een uitverkoren volk boven ons. En zo zagen ook de Israëlieten in die tijd van Yeshua. Ze vonden gewoon dat ze meer zijn als de anderen. Ze noemen zichzelf ook de besnedenen en de onbesnedenen. Er zijn dus gewoon rangen en standen in die tijd onder de mensen. Maar dat heb je vandaag ook. Er is totaal niets veranderd. Yeshua die komt naar deze aarde. Voor zijn volk. Maar zijn volk die hebben hem namelijk niet aanvaard. We gaan even naar Johannes toe.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 nog uit de wil een mens, of een mans, doch uit God geboren zijn. Het zijn de mensen die uit God geboren worden, dat zijn de uitverkorenen gods. Die heeft die macht gegeven om kinderen gods te worden. Ik wil niet zeggen dat Israël afgeschreven is. Dat zeg ik niet. Maar dat zijn niet meer die unieke volk van God. En waarom eigenlijk niet? Omdat Yeshua zelf zegt. Dat het een tegensprekend volk is. Als je alleen maar. Het boek Johannes gaat lezen. En let wel. Ik heb het er wel honderden malen gedaan. Dan is het gewoon heel triest. Wat, het, wat er gebeurt. Hij komt naar zijn volk. Hij komt niet voor een ander. Maar zijn volk. Die hebben hem eigenlijk een beetje belachelijk gemaakt. Je moet het zo vergelijken. Dat Prins Willem Alexander hier binnenkomt. En ik vraag aan hem: Wie ben je eigenlijk? Dat hebben ze bij Jezue ook gedaan. Hij sprak in de tempel: we gaan naar Johannes 8. Vers 20, deze woorden sprak Yeshua bij de schatkamer, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen. Dus hij, hij leerde in de tempel. En als u uw bijbeltje neemt, de MBG, dan zie je dat twistgesprekken met de Joden. Die waren alleen maar aan het twisten. Eigenlijk zijn ze bezig om het bloed onder zijn nagels te halen. Hij zegt wie die is, maar zij geloven het gewoon niet. Hij zegt in vers 23, en hij zeide tot hen. Gij zijt van beneden, ik ben van boven, gij zijt van deze wereld, ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven. Want indien gij niet gelooft dat ik het ben, zult gij in uw zonden sterven. Dit zijn hele harde woorden, lieve mensen. Want er staat ook geschreven, dit staat namelijk ook geschreven. Je bent uitverkoren. Maar God wil je redden. Dat weten we allemaal. En dan komt de antwoord, zij dan zeiden tot hem, tot Yeshua, wie zijt gij? Wie ben je nou eigenlijk? Het is echt een diep belediging, het is gewoon een belediging tot de met. Dat kan je gewoon niet maken. Yeshua zeide tot hen, wat spreek ik eigenlijk nog met u? Ze zijn echt gewoon vervelend bezig. Maar voordat hij dit zei, zei hij namelijk ook nog iets moois. Dat is in vers 19. Zij dan zeiden tot hem, tot Yeshua, waar is uw vader? Yeshua antwoordt, nog mij, nog mijn vader ken gij. Indien gij mij kent, zal gij ook mijn vader kennen. Toen ik dit las, toen moest ik even stil blijven. Hij zegt hier: als je mij kent, als je mij leert kennen, dan weet je wie mijn vader is. Waus, Als ik jou leert kennen, dan weet ik wie je vader is. Anke Verdauw, als ik jou leer kennen, dan weet ik wie je vader is. Dat geldt ook voor Sjouke, dat geldt voor iedereen hier in deze zaal. Dat is zo vreemd. Ik moet je leren kennen om te weten wie zijn vader is. Let wel, je hebt uitlatingen gedaan tegen het volk Israël. De duivel is je vader. Hij zegt het niet zomaar. Er, is, er gebeurt hier van alles in, op, op dat moment. Het er gewoon niet tussen het volk Israël en het christendom. Of het jodendom en het christendom. Weet u, in principe bestond er helemaal geen christendom. Vader heeft gewoon de Messias beloofd. Dat hij komt. Opdat, opdat ze gereinigd kunnen worden. Maar ze hebben het gewoon niet aanvaard. We kunnen niet stil blijven. Daar moeten we over praten. Dit is heel triest en het is heel diep. Ze zeggen dan ook nog dat ze zonen van Abraham zijn. Weet u, Yeshua zegt hier ook in vers 37. Ik weet dat gij Abraham's nageslacht zijt. Hij weet het. We kunnen wel pochen, stoer doen en claimen dat we kinderen van Abraham zijn. Maar kinderen van Abraham worden je niet door de besnijdenis. Je moet doen wat Abraham deed. Dat maakt je kinderen van Abraham. Dit is wat ik vaak hamert. Je bent een vader als je voor je kinderen zorgt. Maar dat geldt ook voor je moeder. Die voor de kinderzorg. Niet omdat ze dat gebaard hebben. Nee, die titel heb je zomaar niet. Maar hier in vers 37. Ik weet dat gij Abraham nageslacht zijt. Maar gij tracht mij te doden. Omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. Lieve mensen, vandaag van de dag hebben we dat nog steeds. Deze, deze confrontatie. Wat gewoon niet lekker zit. Weet u, God heeft ons lief. Maar let wel, zijn liefde is altijd in gerechtigheid en in waarheid. God kan mij niet lief hebben in gerechtigheid en in waarheid. Ik heb zo even een verhaal gehoord dat God iets niet kan. En dat we soms niet leuk vinden om dat te horen. Maar God kan mij dus niet lief hebben. Hij kan me lief hebben... In waarheid en in gerechtigheid. Te alle tijden. Of ik nog besneden ben, ja of nee. Dat maakt dus helemaal niet uit. Zo moet ik ook mijn broeder en mijn zuster lief hebben in waarheid en in gerechtigheid. Ja, noem dan eens even een voorbeeld. Ik ga een voorbeeld nemen dat iemand alles doet en de Sabbat niet viert. En dat kan ik zeggen tegen die persoon, omdat het zo'n lieve dame is, of een heer is. Er staat nergens in de Bijbel dat je God niet mag prijzen op zondag. Er staat er ook niet in. Nee, ik moet in waarheid blijven spreken. Ik moet in waarheid blijven spreken. De Sabbat is de dag van de Heer. Wanneer je zondag wil vieren. Dat moet je gewoon doen. Omdat jij dat wil. Maar niet dat als, als, als je dus wil weten wat God ervan vindt. Dan doe je dat op de Shabbat. En over de Shabbat ben ik zelf eigenlijk klaar mee. Want God viert zelf ook de Shabbat. En Yeshua viert ook de Shabbat. Dus daar hoeven we niet meer over te discussiëren. Ik heb hier alleen maar even over een voorbeeld. Van in waarheid en in een gerechtigheid leven. Ik ken alleen mijn broeder Verdauw. Lief hebben, maar dan wel in waarheid en in gerechtigheid. Te alle tijden. Je kan dus niet zomaar iedereen lief hebben die niet in waarheid en niet in gerechtigheid leeft. Dat kan gewoon niet. Onmogelijk. Is echt niet mogelijk. Want dan moet je iedere keer het hand boven het hoofd houden. Ach joh, we hebben allemaal wel eens wat. Ja, je moet het gewoon zeggen. En, en, en de rest moet je dus aan de persoon zelf laten. En ook wanneer de mensen die zijn, besneden zijn, meer zijn als dat wij zijn. Die niet besneden zijn. Daar moeten we, daar moeten we een antwoord op hebben. En de antwoorden zitten gewoon in de, in het boek. zitten gewoon in de Bijbel. Wanneer we dit soort dingen niet serieus nemen, dan blijft er eigenlijk nog maar één ding over voor een gemeente als deze. Dat we het hele Nieuwe Testament overboord gooien. Ik durf dat gewoon te zeggen. Dan moet je het hele Nieuwe Testament overboord gooien. En er zijn er al die dat gedaan hebben. Waarom? Omdat we dus met bepaalde dingen zitten die we eigenlijk niet goed weten wat we ermee moeten. Laten we even naar gelaten 5. Want in Christus... Jezus vermag nog is iets, nog onbesneden zijn, maar geloof door liefde werkende. Dus of je nou besneden bent, of je dan niet besneden bent, dat maakt helemaal niks uit. Dus je moet niet denken als je niet besneden bent dat je superieur bent, dat je meer bent. Ook dat niet. Maar er staat hierop, maar geloof door liefde werkende. Dat is belangrijk. Maar die liefde is altijd in waarheid en in gerechtigheid. Anders is het dus gewoon niet mogelijk. Kijk, wij zijn namelijk niet allemaal... op hetzelfde niveau van onze ontwikkeling. Ik zit vandaag toevallig hierin te duiken... en u bent ergens anders bezig. Daarom kunnen we soms een meningverschil hebben van, van in zich. Maar... Wat belangrijk is, dat mogen we dus eigenlijk niet achterhouden. Ik denk dat we daar gewoon over moeten praten. En het is heel goed om over dit soort dingen te praten. Ook al is het misschien gevoelig. Althans hier zal het heel gevoelig liggen. En ik zal heus wel commentaar krijgen. En dat vind ik helemaal niet erg. Ik wil het graag horen. Want ik moet zelf dus ook leren. Als we naar Johannes 3 gaan... Want dit zijn ook belangrijke woorden die Yeshua heeft gesproken. Vers 33 Wie zijn getuigenis wel aanvaardt bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God en God schenkt de Geest in overvloed. De Vader heeft de zoon lief. En heeft alle macht aan hem overgedragen. Wie in de zoon geloof heeft eeuwig leven. Wie de zoon niet wil gehoorzamen. Zal dat leven niet kennen. Integendeel. Gods toren blijft op hem rusten. Maar het zijn hele ernstige dingen. Het zijn echt hele serieuze dingen. Dit is het laatste nieuws. Ik wil jullie alleen maar vertellen dat dit het laatste nieuws is. Er is natuurlijk ook wel nieuws in Jezaja. Er is ook wel nieuws in de profeten. Maar dit is het laatste nieuws. Dit moeten we allemaal horen. Dit moeten we allemaal weten. Gods storen blijf op hem. Natuurlijk ben ik blij. Dat het volk Israël zijn land terug heeft gekregen na zoveel jaren. Zeg niet dat ik daar niet blij ben, dat ik het niet leuk vind. Maar let wel, wij we zijn Gaza ook kwijtgeraakt. Dit zijn serieuze dingen. Hier staat dat God storen op, op hen blijven. Het is goed om te weten dat ze Jezus moeten aannemen als hun verlosser, tot vergeving van hun zonden. Hij is geweest, hij is gekomen. Je hoeft alleen maar ja te zeggen. Ik hoop dat jullie allemaal begrijpen wat ik gezegd heb. Altijd in liefde en in, in waarheid en in gerechtigheid. Die liefde die we hebben voor het volk moet altijd in waarheid en gerechtigheid zijn. Ik kan een ander niet lief hebben als het niet in waarheid en in gerechtigheid is. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het moet allemaal in waarheid en in gerechtigheid. Mijn vader in de hemel heeft mij lief. In waarheid en in gerechtigheid. Mijn vader kan me niet redden. Als ik niet in zijn waarheid zit. Weet u wat het is lieve mensen. Als ik denk aan de Samaritaanse vrouw. Toen ze water kon putten. U kent het verhaal allemaal wel. Weet u. Zij zegt ik weet dat de Messias zou komen. Ik weet het. Een Samaritaan die wist dat. Dat is niet het volk van God. Een Samaritaan die wist dat. Dat de Messias zou komen. En weet u wat die zegt? Dat ben ik. En weet je wat deze vrouw deed? Die laat de kruik liggen. Rennen naar het dorp waar ze vandaan kwam. Ze heeft iedereen opgetrommeld om terug te komen. Ik heb de Messias gevonden. Misschien is hij het wel. En weet u? Joshua bleef daar nog, heeft daar nog twee dagen gebleven. Ze zijn allemaal, hebben ze hem aangenomen. Als hun messias. Dat zijn de Samaritanen. Dat zijn de Samaritanen. Hij kwam voor de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem gewoon niet willen hebben. Ze gingen hem tarten, treiteren. Er is geen weg buiten Yeshua. Wel door hem. Het is goed dat we dat we durven te spreken om te zeggen van, dit is de weg die we met z'n allen gaan moeten. Ook het hele volk Israël. En niet anders. Echt. We kunnen, we kunnen van alles doen. We, we, we kunnen een diep verlangen hebben. We kunnen ervoor bidden. Maar lieve mensen, God kan alleen maar iets betekenen voor ieder van ons in waarheid en in gerechtigheid. Hij spreekt. Op deze manier. Ik kan hem niet lief hebben als ik mijn broeder haat. Weet je wat voor vader we hebben? Dit is onze vader. Hij is rechtvaardig. Als er dingen niet lekker zitten. Spreek me aan. Zeg het tegen me. Geef elkaar een kus. Blijf goede vrienden. Wij zijn op weg om die volle waarheid te kennen. Niet om kwaad te worden. Of oorlog te voeren. Nee, dat heb ik wel verleerd. Dat is achter me gebleven. Laten we zeggen wat we zeggen moeten. En echt waar, soms zitten onze harten zo diep ingeworteld in die liefde. Maar weet u, lieve mensen, onze harten zijn kerup. Ik zal het nog een keer vertellen. Mijn hart is kerup. Dat is mijn hart. Het gaat hier om namelijk, wie troon in mijn hart... In mijn hart woont geen goed, helemaal niet. Echt niet. Gwaad worden in mijn hart. Maar als hij in mijn hart troon... Hij moet niet in mijn hart wonen. Hij moet in, op de troon zitten in mijn hart. Hij moet regeren in mij. Paulus zegt, ik moet minder worden, hij moet meer worden. Dat bedoel hij dat... Als hij in mijn hart troon, dan kan ik anders worden. Hij zegt niets voor niets, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Want daar begint het mee. Je moet eerst die rust hebben om gewoon alles een beetje te begrijpen en te snappen en op een rijtje te zetten. Anders kan dat gewoon niet. Hij moet regeren in mijn hart. Weet u, we kunnen soms wel eens spreken over... Over mooie bijbelse verhalen. Weet u, als ik, uh, ja, ik noem maar Bill Clinton ziet. Op de televisie. Dan denk ik gelijk aan Monica Levinsky. Dat zit dan in mijn hoofd. Want daar, heeft hij, daar is hij door het ijs gezakt. Niet zo erg, wij zakken iedere dag door het ijs. Alleen, u weet het niet. Maar wat denk je van koning Salomo, wat hij gedaan heeft? Die koning, die grote koning. Wat heeft hij niet geflikt? Lieve mensen, dat zit allemaal in je hart. Maar als hij regeert in je hart. En je kiest er iedere dag voor om het goede te doen. Dan wordt het echt in orde. Want hij helpt je. Daar hebben we Yeshua nog voor nodig. Om ons te veranderen. Niks voor niks staat er geschreven. Gij geheel anders. Gij hebt Yeshua leren kennen. Want door hem kennen we vader. Ik heb niks anders lieve mensen. Ik heb net zoveel als u. Dat is het woord van God. Dat is het enige tastbare van hem. De rest moet ik geloven wat er staat. En dat voelt. Soms voelt het Goed. En soms iets minder. En soms helemaal niet. Helemaal niet. Ja, bidden doe ik, ook, doe ik ook nog wel. Echt waar. Maar je moet het doen. Je moet doen wat er staat. Als we doen wat er hierop staat... dan gaan we echt andere mensen worden. Hele lieve mensen worden. Maar wel in waarheid en in gerechtigheid. Echt heel erg belangrijk om dat te weten. Want dat is het enige verschil die we hebben met de wereld. Want die kennen geen waarheid, die kennen geen gerechtigheid. Soms moeten we iemand een hand boven het hoofd houden, omdat we hem zo lief hebben. Maar hij verdient het niet. Dan ga je dat gewoon niet maken. Ik heb in zoveel gevechten heb ik keuzes moeten maken. En dan, dan zeggen ze honderd keer, Louis je bent mijn vriend. Sorry. Ik moet je laten zakken. Ik, dit kan ik niet. Dit is niet in waarheid en ook niet in gerechtigheid. Het is niet rechtvaardig wat je doet. Ik heb liever dat je je excuses aanbiedt. Echt waar. En dan is het, in, in, dat is het ook in één keer over. En vaak, en het is niet één keer, maar ik heb over vaak, zegt dan de, dat andere. Ja, maar Louis, dat kan ik niet. We kunnen heel moeilijk excuus zeggen, we kunnen moeilijk sorry zeggen, we kunnen moeilijk zeggen van, ja ik heb een fout gemaakt. Dat gaat gewoon heel moeilijk. Dat, uh, en zeker iemand die trots is, die kan het helemaal niet. Alleen in nederheid kan je zeggen, ik heb een fout gemaakt. Wil je me vergeven? Weet u dat God je direct vergeeft? Maar vaak willen we een fout die we dus gemaakt hebben, toch verdoezelen. Ik heb vaak tussen, tussen mensen gestaan. Ja, om, om, om de mensen samen te verzoenen. Maar het gaat gewoon niet, want niemand wil buigen. En dan vind ik het mooi, wanneer het toch in, in, in Matthäus 11 staat: dat Yeshua zegt, kom allen tot mij. En leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Leren. Nogmaals, leren van hem. Van niemand anders kijken. Je kan van mij niet leren. Echt niet. Je kan het van hem leren. Zagmoedig te zijn. Goede tieren. Er zijn maar heel weinig christenen die echt zachtmoedig zijn. En goede tieren. Vaak zijn ze snel kwaad. Wij zijn snel op onze tenen getrapt. Heel erg snel. Sneller als dat, dat de mensen in de wereld kunnen hebben. De, die mensen in de wereld hebben vaak nog eens een beetje humor erin. Maar wij kunnen dat weinig hebben van elkaar. We lopen op onze tenen. Waarom? Omdat we niet nederig genoeg zijn, genoeg is. We moeten nederig zijn. En als we dat zijn, dan gaat de rest makkelijker worden. De liefde altijd in waarheid en gerechtigheid, altijd. Als je een fout gemaakt hebt, sorry, ik heb een fout gemaakt. Echt, dat, dat kan je beter zeggen. Ja? En als het in orde is, kan je er nog eens een keer over praten. Ja? En als de ander het nog niet begrijpt, dan zijn ze nog niet op jouw niveau. Het klinkt misschien hoogmoedig, maar velen zijn dat gewoon nog niet. Maar daarvoor mag je ze lief hebben, maar wel in waarheid en in gerechtigheid. Ik wil, ik wil hier zeggen over Gods gerechtigheid. Alleen Zijn gerechtigheid geldt. En dat andere, dat hoeven we niet te kennen. En zo maakt hij van ons een nieuwe schepping. Niet door de mens. Nee, uit God geboren. Want hij komt in je hart. Hij regeert in je hart. Wij hebben welkom gezegd dat hij in ons hart zit. En daarom doen we wat we zeggen. Zo worden we kinderen van vader. Zo kunnen we ook roepen, Abba vader. Ook al zijn we niet besneden. maar het maakt niks uit... Of je nog wel besneden bent. En de mensen die niet besneden zijn, die moeten niet hoogmoedig worden. Dat ze niet besneden zijn. Want dat maakt ook niets uit. Het gaat om de liefde. Amen.